Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland moet excuses maken voor het slavernijverleden... dat zegt de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. Sinds vorig jaar is er zo'n coördinator... en die heeft nu voor het eerst goed gekeken naar racisme in ons land. En er kunnen wat dingen beter, vindt hij. Zo zou het goed zijn als Kitty Kotti, de jaarlijkse herdenking... van de afschaffing van de slavernij, een nationale feestdag wordt... en ook moeten agenten en boa's gewoon een hoofddoek of keppel kunnen dragen... Het kabinet is nog steeds druk bezig met de energierekening. Er wordt opnieuw overlegd met onder meer energiebedrijven om te kijken of er toch nog wat kan gebeuren aan de hoge prijzen, vertelt verslaggever Jorn Jonker. Ja, het kabinet probeert nog naar goed nieuws te zoeken vandaag. Want ze willen vandaag, morgen op Prinsjesdag toch nog iets van goed nieuws kunnen brengen voor dit huidige jaar. Voor komend jaar staat er een heel pakket klaar voor de koopkracht van burgers. Maar voor dit jaar is er nog niks geregeld op dat vlak. En er wordt vooral gepraat over een tijdelijke maximumprijs voor gas- en elektriciteit. De vraag is alleen of energiemaatschappijen dat zo last minute gefixt krijgen. En honderdduizenden mensen nemen in Londen afscheid van Queen Elizabeth. De hele dag staat in het teken van haar uitvaart en langs de route van de kist staat het rijen dik met mensen. Deze vrouw vindt het een emotionele dag. Yeah, the Queen meant so much to all of us. Such a great woman, so special. Um, yes, I'm feeling quite emotional. So happy to be here really. You know the Queen has been here for all of my life. I was born in 62. So a, a lifetime of service she's given with Selfless service and no mistakes. Magnificent, really. Voor veel mensen is het net als voor deze man. dat ze hun hele leven maar één vorst gekend hebben. En ze heeft het al die tijd top gedaan, vindt hij. De kist met het lichaam van Queen Elizabeth is nu met een auto op weg naar Windsor Castle. waar een herdenking is. Daarna gaan de camera's uit en neemt de koninklijke familie nog één keer afscheid. Het weer: het is een graadje of 17 vandaag. wel af en toe een buitje. En morgen, morgen eigenlijk net zoiets als vandaag. Verkeersupdate. ZFM: Verkeersupdate. Verkeers dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is nog niet zoveel aan de hand onderweg. Alleen op de A4 is het wat drukker van Amsterdam naar Den Haag... tussen Hoofddorp Zuid en knooppunt Burgerveen. Je moet daar rekening houden met een kleine 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. En inderdaad, welkom bij het derde uur. We hebben nog even een ander nieuwtje voor je, want het landelijke nieuws gaat even niet door, Benno. Nee, nou ja, hier in Zandvoort was even na drie uur een melding, een persalarm, zoals dat heet, van de politie. Dat er een ongeval zonder letsel gelukkig in de constant was hier in Zandvoort. En... Dus dat is uh, heel erg uh, nou, vervelend voor de mensen natuurlijk. En verder uh, gelukkig niks. Lekker rustig. Mooi. Nou, we gaan er uh, dit uur uh, weer in met heel veel uh, interessante onderwerpen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Mm. Mm. les clés pour le chaos.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 Les clés de ton bonheur Il n'attend plus que toi nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, nanana, Tu sais que je veux me trouver, Moi je ne t'ai pas Moi je t'aime Et ne dis pas l'anniversaire de Nicolas Voici les clés pour le chaos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 ik kan toch een beetje moeilijk uh, afscheid uh, nemen van uh, de zomer, uh, Benno. Dus uh, vandaar dat ik uh, Fasci Lekkerje -li, uh, voor je draaide, of voor jullie uh, draaiden. Ja. Nou, Weet je wat nou het leuke is? Zat nou. Ik achterin uh, de auto bij mijn papa en mama ja. en uh, bij mijn zus. En zaten we met z'n twee achterin en gingen we uh, richting uh, de camping in uh, Zuid-Frankrijk. Oké. Okay. Ja, een hele, hele rit was dat. En, uh, ja, ja, dat, is ja, een ja, dat rit. Uh, had. Uh, Papa, zeg maar, had uh, de radio aan en toen hoorde ik onder meer deze plaat. Nou ja, ja, ja, leuk. was ik een heel klein robje hoor. Dus, ja, uh... een kleine <laughs> <Ja. laughs> nou, hey, de... rob. Uh, ja, dit uur. Uh, dit dit uur. uur. Ja, dit uur gaan we... Uh, nou, afgelopen woensdag was het Nationale Plasdag... En dat leek me wel eens een, een leuk onderwerp om dat in een radio-uitzending te behandelen. <laughs> en dat doen we samen ik met... Ik en ik denk, nou ja, ja dat ja, wordt wel... Ja, de, de, maar het, het heeft natuurlijk ook het thema dat bijna de helft van de Noord-Hollandse mannen van 50 jaar en ouder heeft plasproblemen. Jesse Paulus, uroloog in het Zaans Centrum, weet daar alles van en met hem gaan we daarover praten. Dan hebben we natuurlijk het beest van de week... En, uh, ik, even kijk, ik heb Max uitgekozen. En dat leek me wel, uh, wel uh, toepasselijk. Max. En als laatste hebben we Eva Flipsen. Zij is projectmedewerker Maand van de Geschiedenis. En dat is oktober. Oktober is de Maand van de Geschiedenis. En er zijn allerlei activiteiten hier in Noord-Holland. Um, daar ga ik met Eva. En we moeten heel lief zijn voor Eva. Want daarvoor is haar allereerste radio optreden. Oh. Ja, dat is, Ziet ze er um, tegenop? Of uh, uh, uh, uh. Nou, dat gaan we straks voor nog horen. <gülh> <gülh> okay. Ze mailt in ieder geval wel dat ze het uh, misschien een beetje eng vond. Dus maar, uh, we gaan voor de zorg. We slepen er doorheen. Eva komt helemaal goed. Ja, sowieso. is het. En, uh, maar uh, nou, dit, uh, dit allemaal uh, in dit uur. En, en misschien nog wel meer. Mooi. Nou, dat gaan we inderdaad doen. In het eerste uur hadden we Chacacan ja. gedraaid uh, met uh, IMFU Hommen. Nou ja, de hele week had ik al een plaat in mijn hoofd... en ik denk, jeetje, wie zong dat ook alweer, hè? Ja. weet je wel? Ook Shaka Khan, dus. ja, ja, ja, ja. Dus ik denk, nou, die ga ik vandaag ook draaien. Dat is deze, ja, een wat minder bekend nummer geweest... maar uh, ja, ook een beetje uit de piratentijd en zo, uh, weet je wel... ik nog gezien had, uh, een grote antenne op het dak... Heerlijk. En Ja, toen gebeurde het Shaka Khan en uh, Love of a Lifetime... Jij houdt het uh, nieuws uh, in de gaten, Benno, vanmiddag op deze zaterdagmiddag. Is er nog wat te melden? Uh, nee, nee, het nee? is nog even... Momenteel rustig. Uh, we houden het lekker rustig vandaag. Mooi, mooi, mooi, mooi. Je de Shaka Khan en uh, Love of a Lifetime. Hier is uh, Eva Max en daarna gaan we plassen. De muziek die eigenlijk iedereen wel leuk vindt. Eva Meg, sorry. en uh, Million Dollar Baby, een uh, nieuwe single uh, van haar... En, uh, ook weer terug te vinden in de diverse hitlijsten. Nou, we gaan het uh, op deze zaterdagmiddag hebben over iets heel anders, uh, Benno. Heel wat, uh, heel wat anders. Ja, en de plasproblemen. Ja, en dat kwam omdat uh, afgelopen woensdag was het Nationale Plasdag. En toen kregen we prompt een uh, persbericht over uh, dat het bijna de helft van de Noord-Hollandse mannen van 50 jaar en ouder... plasproblemen heeft. Aan de telefoon Jesse Paulus, uroloog van het Saans Medisch Centrum. Goedemiddag, Jesse. Goedemiddag, hallo. Dokter, um, is dat eigenlijk veel dat de helft van, bijna de helft van Noord-Hollandse mannen... van 50 jaar en ouder plasproblemen hebben... Nee, dat zijn geen uh, nieuwe getallen voor ons eigenlijk. Oké. Okay. Uh, het is al wel een langere tijd bekend. Het is alleen nu recent dan nog weer eens een keertje nagevraagd ja. uh, in, in Nederland. En zo komt dat inderdaad in de nieuwste getallen in naar voren. Maar het is niet nieuw. Nee, dat zijn okay. hele hoge getallen, ja. Ja. Nou, dat houdt je in ieder geval aan het werk, uh, denk ik dan, als <laughs> uroloog. We hebben <hè>? genoeg <laughs> werk. Ja, ja, precies. En, euh, nou ja, plasklachten kunnen dus buitengewoon vervelend zijn, en zoals euh, vaak moeten plassen, hevige aandrang. En dan valt er toch, jullie geven eigenlijk euh, drie redenen om hulp te zoeken. Wat voor redenen zijn dat? Nou, in eerste instantie inderdaad, euh, omdat het gewoon buitengewoon invaliderend kan zijn. Hè? Ja. Um, als het plas uh, gaat zoals het gaat, dan, heb je, dan sta je daar niet bij stil... Dat wanneer dat minder goed gaat, dat het een heel groot probleem kan betekenen voor je op de dag. Ja. Uh, het, is, het is bepalend voor sommige mensen. Een hele dag wordt door bepaald. Ze durven de stad niet meer in, want ze weten dan niet waar ze naar de toilet moeten. Of de toiletten zijn dichtgegaan met de coronatijd. Ja, ja, ja. Dus het is een ontzettend groot probleem uh, voor de mensen zelf. En euh, verder is het soms zo dat er wat achter schuilt. Hè? Het is gelukkig meestal zo dat plasklachten niet bepaald worden door een ernstige aandoening. Want ik moet denken aan prostaatkanker of blaaskanker. Ja. Maar in sommige situaties kan dat erachter schuilen. Maar dat, dat is een belangrijke reden... Uh, ja, en ik denk dat, dat veel mensen niet goed op de hoogte zijn van welke methoden er zijn om eventueel daar hulp voor te krijgen. En ja. Dat dat eigenlijk veel beter kan dan wat er bij de meeste mensen gedacht wordt. Ja, ja. Want uh, er staat dat medicatie is de eerste behandeloptie. Ja, je moet, je moet eigenlijk in je behandelplan of in je behandelstappen doorloop je eigenlijk van hetgene wat het minst ingrijpend is, of minst bedreigend voor iemand is. Dus misschien wel fysiotherapie, hè, of bepaalde lifestyle adviezen. Okay. Ga, ga iets minder koffie drinken, ga wat andere dingen eten, zorg voor meer uh, beweging overdag. Dat zijn allemaal zaken die uh, bevorderend kunnen zijn voor hoe het met plassen gaat. Ja. Daarna kun je eventueel fysiotherapie nog bedenken, is dus voor sommige mannen en vrouwen een, een, een goede behandeloptie. Uh, vervolgens stap je over naar medicijnen. Na medicijnen heb je ingrepen die we niet echt als een operatie duiden... maar die wel uh, invloed hebben op de polstaat dan in dit geval van mannen. Ja, u bedoelt de uh, Eurolift ingrepen? Dat is één van die behandelingen. Ja. Ja, er zijn Meerdere behandelvormen uh, okay. die daarop lijken. Eurolift is daar één van. Maar waarom door deze Eurolift ingreep eigenlijk be beschreven in het, uh, in het persbericht? Um, dit wordt beschreven omdat het ook binnen de richtlijnen in Nederland uh, is, is goedgekeurd. Het is een goedgekeurde behandeling. Kan je even uitleggen wat het is? Ja, um, nou, bij, bij veel mannen die plasklachten ontwikkelen gedurende hun leven is de oorzaak een, een prostaat die groter wordt. En de ja. plasbuis loopt door de prostaat heen. En als een prostaat groter wordt, dan breidt hij zich ook eigenlijk juist naar binnen toe uit. Daar komt meer druk op en dan loopt die plasbuis en wordt die plasbuis dus dicht gedrukt. Ja. En dat geeft alle aard van plasklachten. En je kunt dus bedenken van er moet meer ruimte komen in die plasbuis... om de urine er weer lekker doorheen te laten stromen. Dan wordt de straalkracht wat beter, ja. het hele patroon wordt rustiger... en klachten worden daarin minder. Het patroon wordt rustiger. En die uh, uroliftbehandeling betekent eigenlijk dat er... een. Een soort van kleine ankertjes, noem ik ze altijd, wordt er geplaatst. En die ankertjes, die tillen nou juist, die prostaat weer een beetje opzij. En daardoor ontstaat er meer ruimte in de plasbuis en eh, kunnen de klachten dus verlicht raken. Precies. Ik, ik vergelijk het vaak met een, uh, met een oud theatergordijn. Een zware, fluweel gordijn, wat voor het toneel hing. En zo'n to toneelgordijn werd dan opgetild met een koord ergens middenin... En dan ontstond er weer ruimte om te kijken naar het toneel. En dat is eigenlijk een beetje wat die mensen oh, ja. dus ook doen. Die trekken een <laughs> beetje zo dat gordijn open. Ja. Dat is ook heel letterlijk wat je ziet gebeuren als je die behandeling toepast. Ja, ja, ja. Ineens heb je weer de blaas in beeld. En dat betekent dus ook dat de urine uit die blaas weer makkelijker naar buiten kan komen. Oh, ja. Het is heel, heel visueel goed voor te stellen ook wel. Ja, inderdaad. En die ingreep doe jij ook zelf bij de patiënten. Uh, wij doen dat in het Saans Medisch Centrum inderdaad. Ja, ja, ja. Daar doe ik die behandelingen. En zo zijn er een aantal ziekenhuizen in Nederland die die behandeling nu uh, inmiddels al een heel tijdje doen. Ja. En nou hebben we het over de, de mannen, maar uh, hoe zit het met de, met de vrouwen eigenlijk en hun uh, plasproblemen? Uh, vrouwen hebben wel degelijk ook plasproblemen, inderdaad. Die hebben dan uh, niet de prostaat die natuurlijk een probleem kan zijn. Nee. Um, bij vrouwen um, heb je natuurlijk meer problematiek in de vorm van incontinentie of uh, lachen, aandrangsklachten uh, onder andere. Ja. Maar ook bij een sterke aandrang of, of vaak kleine beetjes moeten plassen of met een enorme sterke aandrang toch ook al urineverlies gaan, uh, gaan krijgen. Nou, uh, heel erg uh, vervelende en, en invaliderende klachten. Ja, um, en, daar en, valt wel wat aan te doen ook. Uh, de meeste oorzaken kunnen daarbij behandeld worden. We kunnen in ieder geval altijd kijken of we de plasklachten kunnen verlichten. Hè? Soms is het niet eens de oorzaak te verhelpen, maar is wel het symptoom te onderdrukken. En ik denk dat je daar al heel veel mee wint. En als iemand 15 keer naar de wc moet overdag, en het zijn allemaal maar kleine beetjes... en je kunt dat terugdringen naar net onder de 10. dan is dat al puur winst. Ja, ja, ja. Kan dat al echt betekenen dat iemand uh, weer een veel normaler leven en weer dingen durft te gaan doen? Het is... Uh... Voor heel veel mensen echt heel belangrijk om, uh, om, ja, om zo'n behandeling te kunnen krijgen. Fantastisch. Goed zo, uh, dokter Jesse. Nou, mag ik u hartelijk danken voor de toelichting op uh, dit uh, toch gevoelige onderwerp, denk ik. En, uh, ja. Ik denk, denk dat het ook goed is dat we dat gewoon op de radio behandelen. Dat vind um, ik ook. Heel da, goed. Ja, dat, uh, ja waarom zouden we er niet over praten? Um, en, zou ik denken, ja. ja, en ik wens u een heel fijn weekend. Oké, okay, dank voor de aandacht voor dit probleem. Goed ja. zo, dank u wel hoor. Dag. Fijne dag. dag. Het blijft een uh, geweldige single, hè? Hoorde, de New York State of Mind... en uh, ditmaal in de uitvoering van uh, Barbara Streisand, uh, Benno. Ja, dat is, uh, wat een is, wat strot, is hè? Ja, niet te geloven, ja. joh. Echt een hele mooie single. Oké, okay, um, uh, die van zo meteen, de week. Zometeen die van de week. Het die van de week. We gaan eerst nog even een uh, plaatje erin Neem Ik even ja. een slokje water, want mijn stem heeft even... Oké. Okay. Ja. Nou, ja, ik ga eerst even naar de kerk toe.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 I was born sick, but I love it, command me to be Dat is een hele grote hit van Jordan uh, Take me to church. Het is tijd voor het uh, dier van de week. Zo jij zegt de uh, beest van de week, uh, Benno. Beest van de week. En beest van de week is Max. Max is een uh, kruising van, uh, nou, wat uh, van weet ik niet. Maar hij is in ieder geval anderhalf jaar uit een reudes. Er was uh, te, te veel stress op zijn vorige, uh, in zijn vorige huis... waardoor het uh, allemaal niet zo goed ging en hij in het asiel terechtkwam. Het is een vriendelijke hond naar mensen en je moet hem wel even laten wennen. En daarna is hij gek op aandacht. Kleine kinderen is hij niet gewend, dus misschien moet je daar een beetje rustig aan mee doen. En hij zoekt dan ook een rustig huishouden. Hij is erg gebaat bij structuur, rust en regelmaat. En um, even kijken, hij woonde in zijn vorige adres samen met een hond. Maar dat was een hele onzekere hond. En dan wordt Max een meeloper. En dan gaat hij ook mee blaffen en dat soort dingen neer. Als ik ergens een hekel aan heb. Uh, hij liep altijd eerst goed los. En ook met andere honden gaat hij, kan hij goed overweg. En op een gegeven moment uh, werd hij uh, na een paar weken... deze de baas dat niet meer. Dus dit is hij een beetje ontwend in het asiel... ...staat hij in een roedel met andere honden... ...en dat gaat zeker goed. En hij heeft wel dus baat bij stabiele honden... ...en hij gaat dan ook... ...het voorkeur gaat dan ook uit naar een huis zonder dieren... ...dat is het beste voor Max. Um, alleen thuis zijn, dat is hij gewend... ...niet te lang en dat geeft geen problemen. Um, even kijken... Wil je het langer, dus langer alleen zijn, dan moet je dat rustig opbouwen. Hij is netjes zindelijk en slopt het huis niet. Ook wel fijn, natuurlijk. Of je moet willen verbouwen. En in het asiel zien ze een hond die gebaat is bij rust en duidelijkheid. Zodra ze zien dat hij lastig wordt, of lastig krijgt, dan krijgt hij begeleiding waar hij zich prettig bij voelt. Duidelijke opdrachten heeft hij nodig. En een ervaren baas, als dat even kan. En dan, zodat hij. Uh, tijd begeleiding kan krijgen. Nou, eens even kijken. Uh, hij kan netjes aan de riem lopen. Dat wel. Uh, luistert goed. En is aanhankelijk en voergericht. Voergericht. Ik weet niet precies. Dat, dat hij uh, altijd wil eten waarschijnlijk. <laughs> <laughs> oh, dan, heeft hij, dan hebben we toch wat gemeen. Uh, uh, eens even kijken. Nou, Hij is, uh, kan bij kinderen vanaf 12 jaar. Kan bij andere honden. Katten niet. Uh, speciale zorg heeft hij niet nodig. Is gecastreerd. Kan alleen thuis blijven, kan mee in de auto. Gedrag aan de lijn is goed. Zindelijk beheerst basiscommando's is dus ook wel fijn. Is waakzaam. Dus mocht je nog een waakzame hond willen hebben. Vachtverzorging is, uh, heeft hij nauwelijks nodig. En, uh, en hij is beschikbaar. Even kijken. Nou, en dan uh, weet je wat ik ook zo jammer vond. Dat onze hond van vorige week, Sammy, die, die zit er nog steeds. Nog steeds niet gelukt. Nee, dat, hmm. en dat gaat tegen de traditie in dat elke hond die hier behandeld wordt in dit programma, is ook dan binnen een week weg Dus uh, nou is een beetje jammer. Het is dat wel een leuke hond. Maar ook wel een probleemhond. Goed, Sammy. Je kan hem vinden in de Keesomstraat... Uh, nee, Max en Sammy. Die kun je hem vinden in de Keizersstraat 5... bij Tieren te huis. Kennemerland. En dat heeft natuurlijk allemaal een website. Dierenbescherming.nl Een hele grote website met heel veel beesten. En uh, van, van kippen tot papegaaien. Uh, Echt waar? Ja, het Jeetje. Niet te geloven. Konijnen, cavia's, de hele kleren. Ehm... Het enige wat ik nog niet ben tegengekomen zijn vissen, geloof ik. Maar daar ga ik nog op zoek naar. Dat moet lukken. De goudvis van de week. Ja, met de ja, goudvis. Ja, nou, ja, ja. Je weet oh, dan breng je wel op idee. Ja, dat is je, leuk. Ja. Je, je weet het nooit, uh, ja, Je weet het nooit. Nou ja, zo dadelijk gaan we praten met uh, Eva Flipsen. Gaat het over de geschiedenis van uh, Noord-Holland. Ja, zeker. Daar gaan we het nog even over hebben. En uh, uiteraard uh, ja, ook uh, nog uh, wat lekkere muziek. Dus even kijken wat ik klaar heb staan. Uh, ja, nou, kijk, kijk, dat zou mooi zijn, hè, in deze tijd. Change the world. If Shining on my heart So you could see the truth And this love I have inside Is everything it seems But for now Klassiekers achter elkaar, als eerste inderdaad Ew Clapton en Change the World. En daarachteraan Paul Carrack. Ook zo'n lekkere plaat, die Ice of Blue Benno. Jazeker, ja zeker. Hé, hey, we hebben de maand van de geschiedenis begrepen van jou. Ja, dat staat voor de deur en daarvoor hebben we aan de telefoon Eva Flipsen. Goedemiddag Eva. Eva, we horen Eva iets. Ik ja, heel zacht. Ik Hoorden we hem. maar. Eva, horen jullie, jullie mij nu beter? Ja, ja nou beter. Ja, ja oké, nou, gelukkig. Dag Eva, je bent projectmedewerker Maand van de Geschiedenis. En uh, dat is een onderdeel van het Nederlands Open Luchtmuseum, zeg ik dat goed? Ja, uh, zo ongeveer. Uh, de Maand van de Geschiedenis bestaat al. Uh, uh, nou, het wordt dit jaar voor de negentiende keer georganiseerd. En ja. uh, de afgelopen elf jaar was het Nederlands Open Luchtmuseum uh, initiatiefnemer, dus uh, de kartrekker. Ja, oké, ah, oké. Okay, okay. En um, nou, het, het is heel groot opgezet, hè? Het, gaat, uh, het is natuurlijk uh, voor, voor, ik lees hier, honderden musea, bibliotheken, boekhandels, culturele instellingen. Worden wordt talloze activiteiten worden in oktober georganiseerd met een bepaald thema. En wat is dat thema? Ja, het thema is uh, dit jaar wat een ramp. <laughs> en uh, ja, dat, uh, heel vrij actueel zou je kunnen zeggen. Ja. Um, we hebben, ja, dit jaar is het uh, uh, ook 350 jaar geleden dat uh, het rampjaar in 1672 plaatsvond. In dat jaar uh, daar werd de Republiek aangevallen vanuit Frankrijk, uh, uh, op het land, vanuit uh, Engeland over zee. Uh, dus toen dachten we ja dat is een goed, goed, uh, ja, goed thema om daarbij aan te haken. Ja. Maar wat we ook altijd ieder jaar wat doen is het thema breder trekken. Zodat ja, al die instellingen uh, ook een eigen draai... Niet alleen naar uh, ja, rampen, het rampjaar sessie 72... maar ook bijvoorbeeld nou ja, de watersnoodramp. Maar ook uh, persoonlijke ja. rampen. Dus uh, het is heel breed. Dus uh, instellingen die kunnen daar eigenlijk hun eigen draai aan geven. Ja. Oké, okay, dat, dat kunnen ze zelf doen. Dat wordt niet verder op eigen initiatief, zal ik maar zeggen. Dus wij hebben eigenlijk, uh, nou ja, kondigen we dan in het voorjaar weer aan, uh, de Maand van de geschiedenis uh, staat ook dit jaar weer op het programma. En instellingen die kunnen dan uh, zelf ja, een, uh, een activiteit bedenken en uh, bij ons uh, aanmelden. En uh, wij hebben dan, uh, nou ja, nu de agenda staat online sinds 1 september. En daar kun je dan al die, uh, nou ja, wat zijn nu meer dan 550 activiteiten inmiddels terugvinden. Goed, laten we bij één beginnen. Uh, <laughs> uh, je, je, als subtitel uh, schrijven jullie in een persbericht... van heksenvervolging tot geheimschrift... als we het hebben over de maand van de geschiedenis in Noord-Holland. Um, waarom dat? Ik zie dat niet zozeer de link naar wat een ramp. Nou ja, bij heksenvervolging kun je natuurlijk wel zien... als een rampzalige gebeurtenis voor... Uh... Voor heel veel vrouwen ja, dat wel. in de middeleeuwen, ja, ja. dus uh, zo, zo kun je dat opvatten. En ik denk dat je dat ook uh, ja, dat is eigenlijk ook de manier waarop we zo'n thema ook gebruiken. Dus uh, ja, als er maar ergens een linkje te, te, te leggen valt met uh, wat een ramp, ja, ja, ja. Dat kan ook, kunnen ook positieve verhalen zijn, natuurlijk. Zoals? want uh, nou ja, denk aan solidariteit. Uh, dus uh, ja, als een rampzalig gebeurtenis heeft plaatsgevonden, dan vinden mensen elkaar uh, Daarna vaak wel, om ja. elkaar te steunen, te helpen. Dus hulpdiensten krijgen uh, ook een plekje, we ook een plekje bij, in de activiteiten bij de maand, denk aan de brandweer. Um, ja, dus, um, dus van alles te doen. Ja, ja, ja. Oké, okay, um, begint het exact op 1 oktober? Zeker, ja. Het, uh... Het programma wordt afgetrapt op 1 oktober, of nou ja, officieel op 2 oktober. Waar? Met, uh, uh, in het Nederlands Openluchtmuseum, met de live-uitzending van uh, OVT. Um, dat is de officiële start. OVT, waar staat dat voor? Onvoltooid verleden tijd. Oh ja. <laughs> ja, ja, ja, dus uh, het is een historisch uh, radioprogramma. Oké. Okay. Um, en dat is de officiële ja, de ja. maand begint natuurlijk 1 oktober. Dus uh, ja. uh, er zijn ook instellingen die al een activiteit hebben ge gepland op 1 oktober. En de liefhebbers van de geschiedenis die kunnen eigenlijk de hele maand... bijna elke ja. dag misschien wel ergens terecht, denk ik, in Nederland. Dat, uh, ja, dat durf ik wel met zekerheid te stellen. Ja. Ja, ja, ja. En, uh, dat zal in sommige gevallen om de hoek zijn. En uh, in andere gevallen moeten ze dan even iets verder rijden. Ja. Maar uh, dus door heel het land uh, is er van alles te doen. Ja. Is uh, geschiedenis ook leuk voor kinderen? Uh, zeker, zeker. En uh, er zijn meerdere, ja, we hebben ook kinderprogramma's uh, uh, in de agenda. Uh, dus ook tijdens de herfstvakantie, wat natuurlijk valt in oktober, is er van alles te doen. Uh, ja, uh, van uh, ja, een soort van archeologische uh, workshops, waar kinderen zelf mee aan de slag kunnen, tot speurtochten... Ja, dus de, ook uh, kinderen kunnen in aanraking komen op een laagdrempelige manier met geschiedenis in de maand oktober. Ja, ja. Heb je toevallig een, uh, een activiteit hier van Kennemerland uh, voor, uh, voor, bij de hand? Van Kennemerland? Ja, uh... Haarlem mijn Omgeving. Oh, is, het daar, is, daar, is daar een kinderactiviteit georganiseerd? Nou, nee, maar gewoon een activiteit, niet specifiek kinderen. Nou, maar dat geeft niet, Eva, dat, uh, dat breng ik dan straks zelf al even. Um, nou, Eva, dit was je allereerste radio-optreden. Hoe beviel het? Nou, heel leuk. Ja, ik ja? heb eigenlijk nog veel meer te vertellen. maar uh... Ja, tijd is al om. Nee, ja, nee, heel leuk om, uh, um, ja, om even wat te kunnen vertellen over de maand. En ik hoop dat mensen enthousiast op pad gaan in oktober... Ja. Om, uh, nou een omgeving uh, uh, ook beter te leren kennen. En hoe ziet jouw maand oktober eruit? Want je zal het misschien wel ontzettend druk hebben als projectmedewerker. Ja, dat is altijd uh, uh, dat is genoeg te doen. Dus we zijn zelf nu bezig met uh, het in kaart brengen... van welke activiteiten we zelf gaan bezoeken. Om ook, ja, er zijn zoveel instellingen die, uh, die, uh, die energie hebben gestopt in het evenement... dat je, dat je hen ook graag even wil spreken. Dus uh, we gaan uh, met ons team... Uh, uh, op pad. Eigenlijk ook in de maand zelf. Ja. Oké. Okay. Nou, dan wensen wij jou een heel fijne oktobermaand. Nog twee weekjes en dan is het zover. En, um, en, en dat het maar lekker weer mag horen. ik ook. Dat ja. helpt wel mee, want het zijn ook fietstoers en stadswandelingen. Oh ja, ja, <lacht> ja, ja. Dat is uh, In ieder geval droog weer is dan wel welkom. Ja. Goed Zeker. zo. Eva, dankjewel uh, voor deze bijdrage in dit programma op je vrije zaterdag. En um, nou, een, uh, nogmaals een heel fijn Fijne maand van de geschiedenis. Dankjewel. Ja hoor, dag. Dag.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 Hey, put me in our house I can't Hemingway Debajo de la luna Y un cielo estrellado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 Vierto el sonido del mar Me debo a casa No soy de mi cuide. En dat was Bluff en Hemingway. Nou, hier is Ramsey Chaffee. Ga even lekker meedoen met een klassieker van hem. Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met een dicht beslagen aan, Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeven namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet u weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht. Werk en bewoner. Zing, ver, uit, bid, lach, werk en bewoner.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 Op zijn risico, zo hoge rots, moet u weten, zo zijn wij niet geboren. Zing, vecht, huil, bit, lach, werk en bewonder. Zing, vecht, huil, bit, lach, werk en bewonder. Zing.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 Heet, was dit uh, Ramse, Shabby en Sinkvecht, uh, Hel en Bits. Ja. Je had uh, net uh, nog even contact met uh, Eva die we net uh, in de ja. hadden. Want had, uh, even flipsen. En uh, je had het ook met haar trouwens over uh, een uh, activiteit... Uh, tijdens uh, de Maand van de Geschiedenis hier in de regio. Ja, dat klopt. Het is een stadswandeling en die gaat over het beleg van Haarlem. Het beleg van Haarlem is een van de meest beruchte gebeurtenissen... uit de 80-jarige Oorlog... Tijdens deze stadswandeling in Haarlem neemt onze gids u mee naar de winter van 1572 en 1573. Nou, ik weet het nog goed. Het was koud, jongen. Koud. Het schetst een beeld van wat er zich in die uh, stad afspeelde. Welke monumenten en historische gebouwen herinneren zich nog aan de tijd van Ripada en de prinsgezinde soldaten tegen de Spaanse troepen? En wat was de rol van de legendarische Kenau? Ja, dat was, nou, dat was een hmm. dame. Wauw. Nou, die wandeling die duurt anderhalf uur, circa vier kilometer lang. Dat gebeurt op 9 oktober om 14:30 half drie tot vier uur. En de locaties Kruisweg 11 in Haarlem kosten 12,5 euro per persoon en je kan het allemaal nalezen op de maand van de geschiedenis.nl. Um, nou dan moet je even scrollen en zoeken, want er staan 550 activiteiten. Jezus, <laughs> dat is wat. Ongelooflijk. En uh, nou, we gaan natuurlijk naar het volgende uur. Ja, dan is uh, Fred er uh, weer. En ja. uh, zijn gast is al aanwezig. Frenkie is, is, is al in huis. Maar en, Fred is er nog niet. En Fred nog niet. Nee. Dus misschien ja. wordt het overwerken voor ons. Uh. Wa waarschijnlijk, waarschijnlijk. waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou ja, je had het net over uh, Keynou. Daar komt het natuurlijk vandaan. Hè? Als je zegt van, ja, bent je Keynou? Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat was een uh, vrouwelijke strijder. Die, uh, die heeft die Spaanse troepen een poepje laten ruiken, zal ik maar zeggen. Jeetje, nou. Ja. En uh, waarmee gaan we eruit? Wij gaan uh, eruit met uh, de Zandvoort op zaterdagplaats. En dit is? En dan, nee, niet, niet deze. Niet, niet deze? Moet ik de goede opzetten? Dat is uh, de deze. Ja, een hele bekende oh, stad. Monty Python. Oh ja, natuurlijk. Leuk. Yes. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, volgende week weer een zoveel op zaterdag. En ik ben er morgen weer. Ja, volgende week weer, Benno. Ik ben er volgende week weer. We okay. leven in wel welzijn. Helemaal gezellig. Hoi, hoi. Fijne zaterdagavond en bedankt voor het luisteren. Dag. This things turn out for the always look on the bright side of